5 uur, dit is Radio 1 met Jeroen Wollars. Zometeen in het NOS Radio 1-journaal zijn er lichtpuntjes te zien in de economische malaise. Maar eerst het NOS-journaal met Renate Evers.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 RTL is verbaasd over de ophef rond de serie Het Wilde Oosten, die vanaf eind volgende maand wordt uitgezonden. De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Stiva deed vanochtend een oproep aan RTL 5 om te stoppen met programma's waarin het draait om alcoholmisbruik. De reality show Het Wilde Oosten is zo'n programma volgens Stiva. RTL-directeur Scholte. Ik vind het voornamelijk opmerkelijk omdat het programma waar we het hier over hebben, Het Wilde Oosten, dat heeft meneer de Wolf van Stiva niet gezien. Sterker nog. Ik heb het ook nog niet gezien. Dus het is afgegaan op een gerucht wat op internet is... dat RTL 5 een OO-Gerso-programma zou gaan maken. Nou, dat is niet waar. Volgens RTL is alcohol en het gebruiken van slechts een onderdeel van het programma. Er is geen sprake van excessief alcoholgebruik in het Wilde Oosten. In de serie worden negen jongeren uit de Achterhoek gevolgd... die samen op vakantie gaan. De Thaise koning Boemipol wordt morgen ontslagen uit het ziekenhuis in Bangkok. Daar heeft hij vier jaar gelegen na complicaties door een longinfectie. De 85-jarige koning en zijn vrouw gaan morgen naar hun paleis aan zee. Op de route naartoe zullen waarschijnlijk duizenden mensen staan om het paard te begroeten. Koning Boemipol is de langzittende monarch ter wereld en zit sinds 1946 op de troon.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 Wijnand Zwaan, bij de AWB rijdt het alweer op de A2? Jeroen, op de A2 bij Den Bosch gaat het alweer een stuk beter. Het was een aanrijding ten noorden van de stad richting Utrecht. Maar de file is inmiddels zo goed als weg. Op de A4 is dat een ander verhaal, van Hoogvliet naar Vlaardingen. Er staat voorknopend Ketelplein 5 kilometer stil. Er staat daar een kapotte vrachtwagen en die blokkeert een rijstrook. En op de A16 loopt het nu vast, van Rotterdam naar Breda. Voor Breda-Noord, 3 kilometer. En dat heeft te maken met werkzaamheden. Het NOS Radio 8journaal, Jeroen Wollars. Het is vijf over vijf. Goedemiddag. Spannende verkiezingen in Zimbabwe. Dus onzekerheid of die verkiezingen eerlijk zijn, maar er is ook hoop, hoop op verandering. I believe my vote to give a change. Yeah. Straks de reportage van Alice van Gelder vanuit Harare. Maar eerst: er zijn wat lichtpuntjes in de economische malaise. In Nederland meldt het CBS dat ondernemers in de industrie iets meer vertrouwen hebben in de toekomst. In Europa is het aantal werklozen gedaald... en in de Verenigde Staten is de economie sterker gegroeid dan verwacht. Klinkt allemaal goed, praat ik over door. Met Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zeg, klinkt het goed allemaal? U zegt, bent u dat met me eens? Ja, dat, dat had in ieder geval slechter gekund. Laten we eens beginnen in Nederland. We pellen het even af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... zijn de vooruitzichten hier iets minder slecht. Hoe zit dat precies? Uh, ja, het, uh, het CBS uh, fabriceert een uh, conjunctuurklok, zoals we dat noemen. Er bestaat uit een groot aantal comp uh, componenten en, en daar is een hele lichte verbetering. Overigens van een, van een, uh, van een, van een, van een heel laag niveau hoor, naar een iets minder slecht niveau. En dat zit vooral aan de kant van de producenten en ook aan de kant van de, van de export. En dat is, uh, nou, dat is belangrijk omdat uh, onze economie, ja, als er herstel... Uh, gaat komen, dan zal dat van de export komen. En, en vaak is het uh, producentenvertrouwen... dat is een indicator die, die vaak een beetje leidend is in zo'n proces. Dus dit is toch wel, toch wel uh, goed nieuws. En we hebben in het verleden, in het recente verleden niet eerder zo'n zo knik gezien als het ware? Je, je wel. eigenlijk bevestigt dit een beetje een beeld... wat je op het ogenblik ziet in, uh, in veel landen... en ook uh, in, in de ons omringende landen. Het producentenvertrouwen uh, in de eurozone... En ook in de Verenigde Staten over zo. Maar uh, laten we ons even beperken tot de eurozone. Dat is eigenlijk al een aantal maanden uh, aan, een, uh, aan een lichte opmars bezig. Dus, uh, dus die cijfers van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek die bevestigen dat beeld. En we horen ja, meer goed nieuws uit Europa. Ik zei het al, het aantal werklozen is voor het eerst in ruim twee jaar gedaald. Hoe blij moeten we daarmee zijn? Uh, nou, eigenlijk heel erg blij. Hè, want die, uh, de werkloosheid is heel erg hoog. En, en die blijft maar oplopen. dat is natuurlijk toch een... Uh, een sociale tijdbom eigenlijk. Um, dus als dat proces uh, ophoudt en, en omkeert, dat, dat zou geweldig nieuw zijn. Um, dus het is natuurlijk wel zo dat één uh, ja, zwaar maakt nog geen zomer. Dus we moeten kijken hoe zich dat verder ontwikkelt. Wat je wel ziet, is dus, uh, een heel divers beeld als je naar de verschillende landen kijkt. Vooral in de periferie gaat het, uh, gaat het eigenlijk wat beter. Daar is de werkloosheid uh, natuurlijk heel fors opgelopen. Maar door de combinatie van uh, versterkte concurrentiekracht door loonsverlagingen... Uh, en wellicht ook wel uh, doordat het toeristenseizoen in uh, bijvoorbeeld een land als Spanje uh, heel aardig is, eigenlijk heel goed is... Uh, zie je dat die uh, arbeidsmarkt uh, zich in die landen wat verbeteren. Dus ja, dat is toch wel goed nieuws, maar nogmaals, één u maakt nog geen zomer. En dat, uh, ja, zeker dat toeristenseizoen dat kan natuurlijk ook tijdelijk zijn dan? Ja. Dat, uh, dat, dat is absoluut het geval. Dus we zien eigenlijk al een paar maanden in, het, uh, in de cijfers over, uh, over de Spaanse arbeidsmarkt. Dat uh, vooral de, de, de tijdelijke werkgelegenheid in de sector. Dat die, uh, wat sterker aantrekt dan, uh, uh, dan, dan de afgelopen jaren het geval is geweest. En dat, dat kan tijdelijk zijn. Uh, maar ja, dat zullen we vanzelf wel, uh, wel merken de komende ja, maanden. Dus afwachten in september of, uh, of zich dat uh, blijft, uh, blijft handhaven. Ja. Dan gaan we even naar Amerika kijken. De Amerikaanse economie is sterker gegroeid dan verwacht. Wat was de groei, wat was de verwachting? Um, nou, De groei is in het tweede kwartaal met, met 1,7 procent... Uh, of, of de economie is met 1,7 procent gegroeid. Dat um, is fors? Ja, dat, dat klinkt forser dan het eigenlijk is. De Amerikanen hebben een andere manier uh, om dat te. Uh, uit te drukken dan wij dat hebben. Wij zouden zeggen 0,4, tussen 0,4 en 0,5 procent. Maar zij vermenigvuldigen dat dan met 4, omdat ze dan zeggen, nou, dat is eigenlijk het groeitempo uh, uh, wat je zou hebben als je, als, je, uh, als je vier kwartalen achter elkaar zo hard groeit als in dit tweede kwartaal. Uh, dus 1,7, dat uh, ja, eigenlijk moet die economie uh, 2 procent en meer groeien. Dus zo imposant is dat toch nog niet. Maar in vergelijk met... Uh, met bijvoorbeeld Nederland is dat natuurlijk uh, heel aardig. En in ieder geval is het beter dan verwacht, want er was uh, ongeveer op 1% groei verwacht. Uh, en uh, uh, ja, dat is dus ook, ook goed nieuws. Nou zijn die marges natuurlijk ook weer niet zo groot hoor, want je praat dus eigenlijk uh, op Nederlandse manier uitgedrukt. En, uh, is er een meevallen van 0,2%. Nou, dat, dat maar dat is wel meer dan wij hier uh, volgens mij ja, kunnen noteren, dat, toch? Na natuurlijk, natuurlijk. maar. Um, uh, maar dat is niet heel ver boven de foutenmarge die normaal gesproken in zo'n cijfer zit. Toch allemaal heel positief klinkt dit. Laatste vraag, kun je dan nu spreken van een, een trendbreuk? Is het einde van de economische malaise in zicht? Uh, nou, Ik denk wel dat er een uh, uh, sprake is van een trendbreuk. Want ik, ik denk ook wel dat ik enigszins begrijp waarom die cijfers meevallen. Uh, we hebben de laatste jaren te maken gehad met een hoop tegenwind. En die tegenwind die is geleidelijk aan wat gaan liggen. En dan, en dan bedoel ik vooral... Uh, de inflatie is, uh, is duidelijk gedaald. De inflatie in de eurozone is nu een, ja een, uh, een procent lager ongeveer dan een jaar geleden. Maar dat betekent dat we meer reële bestedingskracht hebben. Uh, je ziet dat de spanning op de financiële markten uh, sinds een uh, jaar geleden ook heel fors is uh, afgenomen. Nou, dat, dat is ook goed voor de economische groei. En uh, de bezuinigingen zijn in veel landen een beetje over hun hoogtepunt heen. Dat is bij ons waarschijnlijk nog niet het geval in Nederland... Maar in veel Europese landen en ook in de Verenigde Staten is dat inmiddels wel het geval. En dat betekent dat er, ja, als de tegenwind wat gaat liggen, dan kun je er toch wat harder vooruitkomen. Nou, dat zijn allemaal uh, positieve berichten. Dank u wel, Hande Jong, hoofdeconom van ABN Amro. Dan uh, gaan wij naar Mark Robin Visser, Observe, Hack and Make. Ja. Uh, dat is dat motto daar. Hè, op die hackersconferentie ja. die, die vandaag begonnen is. Wat zijn de actuele thema's? Waar, waar houden ze zich nu mee bezig? Ja, nou, er is ontzettend veel te doen. Maar je kan zeggen dat er dit jaar toch wel een, focus, een extra focus ligt op, op veiligheid. Hè, en veiligheidsdiensten en transparantie. En dingen naar buiten brengen, klokkenluiders dus. Uh, daar, daar zijn uh, bijeenkomsten over, daar wordt over uh, gesproken. Uh, Walter Bergers is van, uh, van OHM, hè, Observe, Hack and Make. En hij staat, maar dat is even iets heel anders... met een slotje in hem, een cilinderslot in zijn hand. Ja, ja, dat is ook hacken. Hacken is uh, techniek gebruiken op een manier waarop het eigenlijk niet bedoeld is... Uh, Ah, kijk, open. Nou, en, ik maak en met slot... één dingetje maakt hij even een slot open. Ik maak een slot open zonder sleutel, op een manier waarop het niet bedoeld is. En zo zitten hier aan een lange tafel zit hier een stuk of twaalf mensen... die zitten allemaal met kleine haakjes slotjes open te prutsen. Ja, inderdaad. Ja. Hekken, even die definitie. Uh, Hekken is het vinden van nieuwe toepassingen bij bestaande technologie. Ik vind het een hele mooie. Ja. Ja, Het is echt uh, ja, op, op een aparte manier met techniek omgaan. Bedenken hoe dat het werkt en bedenken hoe dat je het beter kan maken. En ook welke lekken dat erin zitten en hoe dat je die kunt verbeteren. Het is hier vooral voor liefhebbers, voor mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Die willen weten hoe dingen zitten. Maar hoe gaan jullie hier nou om met die thema's die veel in het nieuws zijn over klokkenluiders bijvoorbeeld? Nou, dat is iets wat mensen heel erg aanspreekt, de, de, die problematiek eromheen. En, maar ook van hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we een internet creëren met, met diensten die daar minder vatbaar voor zijn? Bijvoorbeeld voor afluisteren. He, dat is ook iets wat, uh, wat Snowden heeft aangetoond, dat dat een reëel gevaar is. En we komen hier bij elkaar met z'n allen met 3000 man om daarover te discussiëren... en te kijken van nou, hoe, wat, welke problemen zijn er, hoe tonen we die aan, hoe maken we het beter? Jullie worden vanavond, dat is het hoogtepunt, denk ik, voor veel mensen hier uh, live toegesproken door. Vertel eens even wat gaat er gebeuren. Ja, het is heel speciaal. Julian Assange, uh, bekend van Wikileaks, die heeft dat, die website opgericht uh, voor klokkenluiders. Die heeft vier jaar geleden op onze conferentie dat, uh, hier uitgelegd hoe dat Wikileaks werkte. Er was heel veel discussie over in de tijd. Mensen vonden het heel interessant. Toen was hij hier live in persoon aanwezig? Toen was hij hier in persoon aanwezig, ja. ja. Nu niet, neem ik aan. Uh, nu nu is, lijkt me dat geen goed plan mee. Uh, maar dat is ook wel de reden dat hij, uh, dat hij gestrikt is door ons om hier uh, te komen spreken. Uh, ja, hij blijft dus in Londen zitten in de. In de ambassade, maar hij zal live zijn toespraak hier doen en is ook voor mensen thuis live via de stream te bekijken. En wat denkt u, wat gaat hij zeggen? We zijn bepaalde verwachtingen? Nou, ook, ik ben benieuwd. Ik weet ook niet wat hij precies gaat vertellen. De inhoud van zijn lezing is... Uh, ja, hoe is het de afgelopen vier jaar vergaan met Wikileaks... en wat kunnen we in de toekomst verwachten? Dus ik ben heel benieuwd of daar nog interessante uh, nieuwe dingen uitkomen. Ja, ja, nou, dat is dus uh, iets wat vanavond gaat gebeuren. Ondertussen stroomt het terrein hier vol. De mensen gaan hier uh, kamperen. Het is ondertussen zachtjes begonnen met regenen. Maar dat eventjes tussendoor. Jullie hebben hier ook een heel netwerk aangelegd. Heel veel technologie naartoe gesleept, vertel eens. Ja, we, hebben, we zijn al meer dan een jaar bezig met een slechte groep mensen om het allemaal voor te bereiden. Dan moet je, er komt heel veel bekijken. Hier gisteren ambacht evenemententerrein. Daar hebben we bruggen aangelegd, maar ook ja, er kamperen hier 3000 mensen in tentjes en al die mensen kunnen aansluiten op uh, zowel stroom als netwerk. Dus we hebben hier een heel stroomnetwerk aangelegd en ook een heel computernetwerk. Er staan hier uh, van die, die dixie wc's, maar dan zitten er geen toiletpotten in, maar zitten netwerkapparatuur in. Oh, ik dacht al wat een hoop wc's hebben jullie. hier. Ja, nee, maar dat is dus voor het netwerk. Er zit allemaal techniek in. Daar zit allemaal in. Maar ja, hardware. Ja, ja, inderdaad. Maar we hebben ook onze eigen omroep, we hebben onze eigen gsm-netwerk, ons eigen telefoonnetwerk, van alles. Heel erg leuk. Zullen we nog een slotje proberen? Want er ligt hier een tafel vol met... Uh... Ik wil een makkelijke. Nou ja, dan pak ik, uh, en dan de... dan pak ik ja. deze. En dan moet je gewoon maar prutsen. Dan proberen, ja. nou, nee, gaan we... ja, dit moet... duurt wel even hoor, Jeroen. Dus uh, ga jij maar even wat anders doen ja. uh, ondertussen. Probeer ja. dit slotje hier uh, te Heel hacken. Heel veel succes. <laughs> ik heb het wel eens geprobeerd, het is best lastig. Ja, het is kwart over vijf. Het is kwart over vijf. Wij gaan uh, naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Wijnlands Een De gestrande vrachtwagen op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen. Die staat er nog bij knopend Ketelplein. Die houdt daar één rijstrook dicht. En het veroorzaakt vijf kilometer vide vanaf knopend Benelux. En de A16 van Rotterdam naar Breda valt nu op tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord. Vijf kilometer vide. En dat komt door werkzaamheden. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal Een lange rijen vandaag voor de stemlokalen in Zimbabwe. Want na 33 jaar aan de macht te zijn geweest... hoopt president Mugabe opnieuw een mandaat te krijgen van de bevolking. Maar zijn opponent, premier... nee, ja, premiervoorzitter... nou ja, in elk geval Tswangirai van de MDC... dat is zijn opponent, die kan het hem nog wel eens moeilijk gaan maken. In 2008 gingen de verkiezingen daar met veel geweld en fraude gepaard. Dus nu houdt iedereen zijn hart vast. Tot nu toe lijkt het allemaal redelijk vreedzaam te verlopen... zag onze correspondent Alice van Gelder in de hoofdstad Harare. Baren, een groot open veld hier in Harare. Dit is een arme wijk van de stad. En daar staan hier verschillende tenten opgezet, verschillende legertenten. En daar mogen mensen in gaan stemmen. De mensen komen hier de tent binnen. Dan wordt eerst een identiteitsbewijs gecontroleerd. Daarna gaan ze door naar een ambtenaar... die op een hele lange uitgeprinte lijst hun naam opzoekt... En dan krijgen ze drie stembiljetten. Eén voor de lokale verkiezingen, één voor de parlementsverkiezingen... en één waar wij ze kunnen kiezen voor een president. Eh? Nee, Op nou, die presidentsstembiljetten staan foto's en de logo's. van ja, de twee belangrijkste kandidaten, dus Robert Mugabe en Morgan Tsvangirai. Ik sta hier naast een man en die heeft al ruim twee uur gewacht... Die stond er om 5 uur ochtends en uh, nou ja, om 7 uur gingen de stembureaus open en kon hij eindelijk zijn stem uitbrengen. Ik choose voor uh, Robert Mugabe. Robert Mugabe. En waarom? Die he, he, he Hij heeft ons onafhankelijkheid gegeven. En verder hier ook waarnemers. De waarnemers die hier zijn, zijn van SADEC. En dat is eigenlijk de belangrijkste waarnemersgroep. Zij komen hier uit de regio van 15 lidstaten hier in Afrika. Ja, en zij moeten vooral gaan proberen te zien of de verkiezingen vrij en eerlijk zijn. Mbaren is een wijk waar de MDC nu lokaal de macht in handen heeft... Maar deze wijk uh, wordt uh, de afgelopen jaren geterroriseerd... door milities, door jeugd van de ZANU-PF, de partij van Robert Mugabe. Can I ask you to introduce yourself? Zij heeft net gestemd. Zijn uh, pink aan zijn linkerhand is uh, een beetje paarsrozig. En ja, dat is inkt. En zo uh, kan je laten zien dat je gestemd hebt. kan je dat niet makkelijk afwassen. Dus kun je niet twee keer stemmen vandaag. Uh, op wie heb jij gestemd? Hoe deed je vote voor? Uh, uh, with people around me, I cannot say. Oh, but, yeah. Hij zegt, er staan te veel mensen om ons heen. En ik durf het nu niet te zeggen. Mensen zijn uh, zenuwachtig. Uh, vandaag uh, zal het allemaal nog rustig blijven, maar ze zijn zenuwachtig wat er gaat gebeuren als de stemmen worden geteld. Ja, op dat moment ging het de vorige keer ook mis. Toen duurde het vijf weken voordat de stemmen geteld waren. En de volgde toen een tweede ronde. En aan de tweede ronde heel veel geweld naar MDCers toe. Dus ook al is het nu rustig, durven mensen dus niet te zeggen op wie ze stemmen. Ze denken, ja, misschien moet ik dat in de toekomst anders nog bekopen. Ik ga heel even met hem in de auto zitten. Om te kijken of hij dan wel wil praten. Ja, wordt dit voor mijn kind. Hij zegt natuurlijk, ik heb gestemd voor Morgan Twangerij van de MDC. En waarom? Why? I give him my vote because uh the president is been there, has been there for about three years and you know we haven't been seeing change and we want change. We willen verandering. Uh, Mugabe is er al 33 jaar. We willen verandering. Uh, er zijn grote zorgen of deze verkiezingen wel vrij en eerlijk gaan zijn. Grote zorgen over fraude. Maar jij gelooft er nog in? I believe my vote to give a change. Ja. Yeah. Alsnog geloven ze hier dat hun stem een verandering kan gaan brengen. Hoop dus hoop op een goede afloop van de verkiezingen in Zimbabwe. De regering daar heeft overigens iedereen vandaag vrij afgegeven, zodat ze alle tijd hebben om naar de stembus gegaan. En de uitslagen worden op zijn vroegst maandag verwacht. We hoorden een reportage van Alice van Gelder. En nu hoort u Eliza Doolittle met het nummer The Pack-Up. En over drie minuten gaan we naar Weert... waar we horen waarom ze daar niet zitten te wachten op oude vrijwilligers. I get tired.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 Do pack up. Een Engelse singer-songwriter, dit was haar debuutsingel uit juli 2010. We gaan naar Weert, want de gemeente Weert wil voortaan bij de verkiezingen... een maximum leeftijd aanhouden voor de mensen die de stemlokalen bemannen. Geen van de vrijwilligers mag straks nog ouder zijn dan 75. Dat is een van de veranderingen waarmee de gemeente de verkiezingen... beter wil laten verlopen. Marianne Schreuders van de gemeente Weert, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er mis met die oudere vrijwilligers? Met die vrijwilligers is helemaal niets mis mee. Alleen hebben we geconstateerd bij de evaluatie. dat er wel eens wat foutjes werden gemaakt door oudere vrijwilligers. En dat mede te wijten is aan uh, nauwkeurigheid en misschien ook wel concentratie. En wat voor foutjes moet ik dan aan denken? Um, ja, we hebben het over tellen, maar ook over de correcte procedure volgen. zoals die is voorgeschreven in de kieswet. Ja, en waar zorgde dat dan voor? Nou. Uh, onder andere, maar niet alleen daardoor, we zijn er regelmatig wat later geweest met aanleveren van de stemresultaten. Uh, en ja, dat vinden we niet prettig. En we gaan voor kwaliteit. Dus we hebben een aantal maatregelen genomen om die kwaliteit te verbeteren. En dit is er één van. En waarom dan die, die 75? Waarom niet 70 of 65? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, we hebben dat zelf natuurlijk ook overwogen. En toen zijn we uitgekomen bij... Uh, Zeg maar de grens van 75, omdat op dat moment ook mensen die een rijbewijs hebben opnieuw medisch gekeurd moeten worden. Dat heeft ook zijn reden. En dat leek ons een objectief uh, leeftijd om dan een grens te stellen voor uh, vrijwilligers zijn op een kiesbureau. Maar mensen die voor hun rijbewijs op moeten op die leeftijd, die kunnen ook gewoon goedgekeurd worden. En u zegt, u Zeker, trekt gewoon een sleep. Ja. U zegt, ja. uh, we gaan ze niet testen, 75 is 75, is einde verhaal. Ja, we zeggen niet dat alle 75-plussers niet meer geschikt zijn, alleen we hebben niet de tijd om iedereen te gaan testen. En daarom hebben we dit zo gekozen. Inmiddels hebben we helaas gemerkt dat de reacties... Uh, ja, dat men het heel anders opvat dan de bedoeling was. Oh. We hebben hier heel veel vrijwilligers en Weert... waar we erg trots op zijn, met name oudere vrijwilligers. En vanwege de commotie die nu ontstaan is... Um, gaan wij het besluit heroverwegen na het zomerreces. Oh, dus dat is nieuws. Dat is nieuws, zeker, ja. U zegt eigenlijk nu hier op Radio 1... we doen het toch maar niet. We zeggen dat we het gaan heroverwegen. Oh. Dat klinkt voor dat mensen de van 75 plus nog niet heel hoopvol, of wel? Dat, dat kan alle kanten op gaan En um, daar wil ik niet op vooruit lopen. Maar we hebben wel geluisterd naar de roering die het ja, teweeg heeft gebracht. En voorlopig zeggen we, houden even dit besluit aan. Dus u gaat het heroverwegen? Ja, zeker. Zeg maar, hebt u er van tevoren niet over nagedacht... dat het uh, misschien wel eens slecht zou kunnen vallen... bij mensen die in hun vrije tijd iets goeds willen doen? Daar is over nagedacht en... Um ja, misschien toch verkeerd ingeschat dat het zo'n massaal effect zou hebben. niet goed genoeg over nagedacht. dat zegt u. er uh, is over nagedacht en het is altijd afwachten hoe iets valt en uh, soms kun je dat verkeerd inschatten. het viel bijvoorbeeld en dat bij. We, uh, eigenlijk dat, dat hadden we helemaal niet gewild en daarom dat we dat nu ook uh, het besluit voorlopig aanhouden. Ja. ja, we hebben bijvoorbeeld gesproken met de oudere bond, de Anbo. die noemt uw plan leeftijdsdiscriminatie. wat, wat zegt u daarvan? Nou, de gemeente mag zelf de procedures voor het inrichten van een stembureau uh, bepalen. En daar hoort ook de leeftijd bij. Dus op zich hebt hij daar vrije hand in. Uh, we hebben absoluut niemand willen discrimineren. En dat wat ik ook zei, uh, we willen niemand over één kam scheren. Maar ergens hebben we een grens willen stellen. En dat hebben we getracht op deze manier. Maar als dat zo verkeerd valt, dan uh, gaan we dat overwegen. Nou, wij horen dan graag van u wanneer u uw definitieve besluit neemt. Dank u wel, Marianne Schuis ja, van de gemeente tot, Weert. Tot ziens. Dag. Dag. De mededeling dat het Rijk 34 van zijn monumenten wil afstoten... dat zorgde voor beroering eerder dit jaar. Zeker toen bekend werd om welke rijksmonumenten het gaat. Neem de vesting Naarden, de praalgraven van Maarten Tromp en Piet Hein... of de Kronenburger Toren in Nijmegen, moet allemaal te koop. Maar ja, wie zou dat willen kopen? En vooral, wat gaan ze er dan mee doen? In Apeldoorn zijn we vandaag. Daar komt de naald te koop. En dat is nogal saillant. want de inwoners van Apeldoorn hebben die naald ooit...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 een auto dwars door, dwars door de Dit is serieus. Dit is heel erg. Mensen worden geschept. Mensen oh jongens! Op een een auto rijdt dwars door de, de naald in Apeldoorn werd wereldnieuws op Koninginnedag 2009. En sindsdien associeert iedereen hem met de aanslag op de koninklijke familie.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 Je moet zich voorstellen dat het hele plein vol stond met mensen... en dat daar burgemeester Tutijn Noltenius aan een touwtje trok... en er een laken naar beneden hobbelde. En toen kwam ineens dat hele gevaarte daaruit.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 Dit is Radio 1. Aangeschoven is Renate Evers met het nieuws. En zoals u net hoorde in het Radio 1-journaal gaat de gemeente Weert nog eens nadenken over het plan om 75-plussers te weren als vrijwilliger bij stembureaus. De gemeente is erg geschrokken van de reacties op het plan. Weert stelt dat ouderen fouten maken tijdens het tellen en niet zo snel zijn. Maar nu er zoveel commotie over is ontstaan, heeft de gemeente besloten om na het zomerreces nog eens te kijken naar het voorstel. De Pakistanse gevangenis, die maandagnacht werd overvallen door de Taliban, werd slecht bewaakt. Maar tien van de 35 bewakers hadden wapens, ondanks het vermoeden dat een aanval op handen was. Bij de actie van 150 Taliban werden 250 gevangenen bevrijd. Volgens het hoofd van de gevangenis hebben ze medewerkers dapper gevochten, maar anderen zeggen dat de bewakers zich verstopten toen de aanval begon en de gevangenisdeuren opendeden.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 Met uh, hier en daar nog wat zon, maar vaak wolkenveld. In de noordelijke helft van het land valt er af en toe wat regen of motregen. Maar goed nieuws is, het wordt droog van het zuiden uit. En het gaat ook weer opklaren. Opklaringen hebben we het eerst in het zuiden van het land. En daar wordt het vannacht geleidelijk aan helder. In het midden van het land kan het wat nevelig worden. 16 of 17 graden is de minimumtemperatuur. Dan morgenochtend in het noorden nog een klein beetje bewolking. Maar al snel gaat de zonterrein winnen. En in het zuiden is de hele dag al zonnig. Wind draait naar het zuiden, is matig kracht 3 en voert warme lucht aan. Het wordt 28 graden in Noord-Nederland en 30 of 31 in het midden en zuiden van het land. En vrijdag is het dan ronduit heet. Het is ook de hele dag zonnig, 31 tot 35 graden. En in het zuidoosten misschien nog wel een graadje erbij. Wind stelt weinig voor, dus er hoeft ook weinig verkoeling van te verwachten. Die verkoeling komt er wel. In de nacht trekken er namelijk al buien het land in. Dan kan het ook weer onweren. En zaterdag vallen er op meer plaatsen, regen- en onweersbuien. De temperatuur valt terug naar 23 graden. Maar vanaf zondag is het dan gewoon weer droog met geregeld zon. Zomer weer blijft 22 tot 26 graden. Gaan we naar de ANWB, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knopend Eemnes en de Alfred Bunschoten 5 kilometer. En een stukje verderop, voorknopend Hoevelaken, 4. Wegwerkzaamheden veroorzaken wat oponthouden op de A16... van Rotterdam naar Breda, bij Breda Noord, 5 kilometer. En er is een aanrijding geweest op de A27, van Utrecht naar Breda. Bij Lexmond staat nu 4 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. over half zes. Goedemiddag. De Egyptische interimregering heeft de politie de opdracht gegeven... om de sit-ins van de morsi aanhangers op te breken. Ze zouden namelijk een onacceptabele bedreiging vormen... voor de nationale veiligheid. Correspondent Sander van Hoorn. Eerst even voor de duidelijkheid, Sander. Waar houden die morsi aanhangers zich nu precies op? Twee plekken in uh, Cairo, in uh, Giza. Dat is waar de piramides liggen bij de universiteit daar. Maar de grote demonstratie die zit juist aan de andere kant van uh, Cairo op een uh, plein voor de moskee in het noordoosten van, uh, van Cairo. En daar zitten op elk willekeurig van een moment uh, van de dag... zitten daar, nou ja, ik denk 10.000 mensen. S'avonds na zonsondergang worden dat er altijd heel veel meer. En dat is gewoon een complete stad die daar is ingericht. En is dit nou waar iedereen bang voor is? Dat de politie met harde hand een eind gaat maken aan die protesten? Dat zou het kunnen zijn. Um, de, ik vind het heel erg lastig in te schatten om te beginnen, omdat de politie een mandaat krijgt om op te treden tegen een bedreiging uh, van de staatsveiligheid. En uh, de redenering daarachter is dat uh, vanuit dat plein, uh, dat grote plein, worden wegen bezet. Daar zouden wapens aanwezig zijn. En dat zegt uh, de regering is onacceptabel. De politie krijgt daar dus de mogelijkheid voor om daartegen in te grijpen. Uh, de vraag is een beetje of ze dat gaan doen en wanneer ze dat gaan doen. Want als ze dat gaan doen. Ik ben daar een paar dagen geleden nog geweest. Daar zitten ontzettend veel mensen. Uh, daar zitten ook vrouwen en kinderen tussen. Dat zit verspreid over verschillende straten. Ook kleine straatjes. Um, dat is gewoon in een woonwijk. En de straten die daar naartoe leiden, dat zijn inmiddels huise barricades geworden. Daar hebben de demonstranten stapels met stenen neergelegd die ze kunnen inzetten in het geval van een poging om die uh, demonstraties te doorbreken. En ja, je kunt niet anders concluderen dat als de politie van plan is... om daar zo gewoon naartoe te gaan, dat dat een bloedbad wordt. Zijn er dan, als je dit zo hoort, nog andere opties? Wordt er achter de schermen misschien ondertussen ook gepraat... tussen de regering en de moslimbroederschap? Nou, bij mijn weten niet. De enige manier waarop er gepraat werd... dat was bijvoorbeeld gisteren en eergisteren... toen de EU-buitenlandcommissaris Catherine Ashton uh, daar was. Maar ja, de, de, de standpunten liggen zo ver uit elkaar... en beide partijen willen niet van wijken weten. En het, het probleem is ook gewoon een beetje... dat uh, die sit-in daar een doorn in het oog is van uh, de huidige regering. Die wil verder op de ingeslagen weg van het herschrijven van de grondwet... en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Ja, en dan, dan kan dat dus niet met zo'n uh, plein wat daar zit. Maar goed, het is op dit moment uh, wordt er druk gespeculeerd aan alle kanten... of de politie dat inderdaad gaat doen. Waarom zou je daarvoor waarschuwen, is een uh, ander argument. Waarom heb je een op televisie uitgezonden speech nodig die de politie het mandaat geeft. Je zou zeggen, als het gaat om terreur en de staatsveiligheid... ja, dan heb je daar toch geen mandaat voor nodig. Dat kun je vanavond bij wijze van spreken meteen doen. En het is dus ook vooral bedoeld naar uh, intern Egyptisch uh, publiek. Het uh, publiek wat op 30 juni... Uh, op uh, grote hoeveelheden op straat is gekomen... wat later nog weer eens een keer op straat is gekomen... om zijn steun te betuigen aan het leger. En dat zijn mensen die vinden... dat die moslimbroeders aangepakt moeten worden. Dus deze verklaring lees ik ook als zodanig... een signaal naar de eigen bevolking... dat uh, het niet eindig is wat er op dit moment aan de hand is. Goed, we houden het in de gaten. Dankjewel, Sander van Hoorn. Dan gaan wij van Egypte naar Syrië want de gevechten daar tussen opstandelingen en het regeringsleger... Die gaan onverminderd door. Miljoenen mensen zijn inmiddels op de, op de vlucht geslagen. Voor de mensen die nog wel in hun dorp of stad wonen... is de toegang tot goede gezondheidszorg een heel groot probleem. Een Nederlands team van artsen zonder grenzen... zette een ziekenhuis op in de noordelijke provincie Al-Raqqa... vlakbij de grens met Turkije. En vandaan is net teruggekeerd arts Florien Oudenaarde. Ze werkte vier maanden in Syrië... U hebt daar met uw collega's een ziekenhuis opgezet. Hoe moet ik dat voor me zien? We hebben eigenlijk meerdere projecten opgezet. Allereerst hebben we een, een kliniek opgezet. Um, en dat is eigenlijk vergelijkbaar met een Nederlandse huisartsenpost... spoedeisende hulp en, en polyklinieken met verschillende specialisten. Um, en we hebben in een later stadium hebben we ook nog een kinderziekenhuis opgezet... Uh, voor, ja, voor kinderen die opgenomen moeten worden... en echt in het ziekenhuis moeten verblijven. En die ziekenhuizen die waren daar vroeger wel... maar door de oorlog functioneerden ze niet meer? Of hoe, hoe ging dat? Um, de, de eerste kliniek die we opzetten, uh, dat was echt een, een, nieuwe, een nieuwe, nieuwe kliniek. Dus we hebben in een uh, oud-schoolgebouw iets nieuws opgezet. En inderdaad, de bestaande systemen... waar, waar patiënten met hun klachten voorheen heen konden... die uh, zijn of of niet meer bestaand of uh, slechte, slechte toegang... voor met name mensen die gevlucht zijn. En het kost geld, dus niet iedereen heeft daar meer uh, geld voor. En het kinderziekenhuis, dat uh, bestond nog wel. Dat was eigenlijk vergelijkbaar met wat ik uh, ken uit Afrika. Dus drie kinderen op een bed, uh, nauwelijks ver, verpleegkundig personeel. Iedereen uh, ligt op de grond, op de gangen. Uh, niet genoeg medicijnen, niet genoeg uh, vloeistoffen voor infuzen... En wat wij gedaan hebben is in een, in een nieuw pand, wat genoeg ruimte heeft uh, met bestaande staf, met weer goede supplies, een, een frisse start gemaakt, uh, met weer een goed lopende kinderafdeling uh, opgezet. En de patiënten, de, de kinderen, maar waarschijnlijk ook volwassenen die naar die huisartsenpost kwamen waar u het over had, zijn dat dan oorlogsslachtoffers? Uh, wisselend. Uh, we zijn altijd toegankelijk voor iedereen. Uh, dus we zien lokale mensen. We zien ook uh, ja, toch een boel mensen die gevlucht zijn... uit uh, steden wat verder naar het zuiden waar net het actieve gevechten zijn. Um, en je ziet van alles. Dus uh, patiënten met suikerziekte die, uh, die geen medicijnen meer hebben. Uh, mensen met epilepsie. Uh, je ziet ook mensen die met uh, ja, een boel vage klachten komen... waar we toch wel... Uh, ja, wat mentale um, problemen verwachten. Veroorzaakt uh, door de oorlog ook die, die problemen, die, die klachten? Ja, waarschijnlijk wel. Maar um, we gaan nu nog een mental health project opstarten. Dus, um, Psychologische wat, wat ondersteuning volgen, dan? Ja, ja precies. Ja. Dus als ik het goed begrijp, zit u niet direct in het oorlogsgebied daar... maar er, ja, er vlakbij of niet? Kreeg u er iets van mee? Je merkt natuurlijk wel dat je in een land zit uh, met een conflict... Je hoort wel een boel verhalen, dus heel veel van onze national staff... Die, die hebben hun familie nog wonen in gebieden waar het dagelijks gebombardeerd wordt. En die uh, gaan daar nog veel heen en je krijgt heel veel verhalen mee. Van uh, ja, het huis van de buren is gebombardeerd, de helft van zijn familie is dood... en uh, de vrouw ligt in het ziekenhuis. En, uh, heel heftig we allemaal. We moeten weer door, ja. ja. Het regime wat, wat daar aan de macht is, weet die dat, dat jullie daar zijn, dat werk doen? En wat vinden ze daarvan? Um, ze weten dat we er zijn. Uh, en we zijn altijd met alle partijen uh, aan het onderhandelen. Dus ons doel is altijd om ja, iedereen die die hulp nodig heeft uh, te kunnen helpen. Dus dat is altijd aan uh, meerdere kanten van een conflict. En zijn er genoeg middelen daar? Want u vertelt wat voor nood er allemaal is. Wat die mensen allemaal nodig hebben. Die medicijnen bijvoorbeeld. Hoe krijg je, daar, hoe krijg je die het land in? Ja, wij, krijgen ze, wij trucken ze de, de grens over. Trucken en ze dat... de grens over? <laughs> ja, met, een, uh, met vrachtwagens. Uh... Uh, komt dat uh, in grote ladingen de, de grens over... wat wij voor onze, onze projecten nodig hebben. Maar dat is bij verre, verre weg niet genoeg. Er, uh, ja, dat, het was een gezondheidssysteem... wat vergelijkbaar is met Nederland. Ze hadden CT-scans. Ze hebben allemaal mensen uh, die hartaanvallen gehad hebben... operaties gehad hebben, kankerpatiënten die aan de chemotherapie waren... Uh, een boel chronisch ziekten, uh, mensen met hoge bloeddruk, suikerziekten... noem maar op... Um, en die zitten allemaal zonder medicijnen, zonder hun, hun artsen waar ze onder controle waren. Uh, voor de, de vrouwen die moeten bevallen, die waren allemaal gewend. Zoals in Nederland eigenlijk, om voorcontroles te hebben tijdens de zwangerschap. Uh, en om uh, in een professionele setting uh, te bevallen. Maar als ik dat, dat zo hoor, je kan nooit al die mensen helpen of wel? Nee, dat, dat kan ook niet. Maar natuurlijk alle, alle beetjes die je kan helpen, die zijn waardevol. En hoe kies je dan? Uh, ja, je, je praat, je kijkt rond en je kijkt um, eigenlijk naar twee dingen. Allereerst, wat zijn de grootste noden? En ten tweede, wat, wat kunnen wij uh, met oog op de veiligheid... en met oog op wat wij uh, ja, het land in kunnen krijgen, inderdaad. Ja, en en dan voor gevoel, hebben. Hebt u het gevoel dat het werk van artsen zonder grenzen ertoe gedaan heeft... daarover nog steeds toe doet? Ja, absoluut. Ieder leven van een kind wat je, wat je redt daar... Um, is is een, een leven gered. Als wij er niet waren, dan, dan had dat kind uh, nergens gehad om naartoe te kunnen. en, en was doodgegaan aan de diarree of de longontsteking. of een, een crisis van de suikerziekte of noem maar op. Uh, en ik denk, zeker als arts. ja, je ziet natuurlijk al die patiënten die je wel redt. Um, en ja, dat, dat, tuurlijk doet dat daartoe. Ja. Florine Oudenaarde van Artsen zonder Grenzen, dank u wel. Alsjeblieft. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Gaston Sporren is de nieuwe directeur van Eredivisieclub Heerenveen. Hij was ooit voorzitter van Peksvolle en is nu de baas bij de Kamer van Koophandel in Oost-Nederland. Meneer Sporren, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. U bent tijdelijk aangesteld op voordracht van de raad van commissarissen van de club. Wat voor opdracht heeft u nou meegekregen? Uh, nou, ik denk dat uh, ja, de centrale opdracht is om de club weer in rustig vaarwater te brengen... en uh, ja, weer glans te geven aan het uh, al onbekende merk Heerenveen. En hoe gaat u dat doen? Ja, het is bekend dat de in de afgelopen periode uh, moeilijke tijden heeft doorgemaakt. Ik denk dat uh, het belangrijk is dat uh, voor al die mensen die er werken, maar ook de vele vrijwilligers daaromheen, er weer een uh, uh, gevoel gaat ontstaan dat er uh, rust komt, uh, dat er weer vertrouwen komt uh, in uh, elkaars uh, capaciteiten. En dat uh, de zaken gewoon op een manier gebeuren zoals het uh, in organisaties moet en niet via de band. En uh, ja, dat zal even een opdracht zijn waar ik uh, op tijdelijke basis weliswaar uh, de komende maanden mee bezig ben. Maar uh, ik moet zeggen, het is een, uh, een zeer waardevolle opdracht, omdat het een club is die we altijd nog zeer naar het hart ligt. Ja, wat gaat u technisch doen? Weet u daar al iets van? Morgen is het meest gesprek met uh, Marco van Barsten. Uh, en uh, dan zullen we eens eventjes uh, ja, uh, de selectie vanaf uh, doelman tot en met uh, de linkerspits doorlopen. Uh, kijken wat er gaande is. Uh, we zitten natuurlijk nog in een situatie dat het transferfenster nog helemaal open is, dus er kunnen nog allerlei dingen gaan plaatsvinden in, uh, in de periode augustus. Maar uh, ja, we moeten tegelijkertijd ook oog hebben voor het feit dat, uh, zoals vorige week gebleken is, uh, de begroting van Herenveen uh, toch nog een gaatje vertoont uh, uh, op jaarbasis. Uh, en ja. Op dat punt u ook eventjes uh, uh, ja, de zaken goed in de gaten moeten houden... dat je niet uh, meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Precies, u moet op het geld gaan letten. U zei het net ook al, uh, er moet iets in de communicatie gaan veranderen. Niet meer uh, via de band, maar gewoon direct. En eigenlijk ja. heeft dat natuurlijk allemaal te maken met uh, ja, wat de commissie Fase al eerder concludeerde. Hè? Dat het, ik zeg het maar gewoon even huiselijk, uh, best wel een zootje was daar bij Heerenveen. Uh, wordt dat moeilijk om, om dat te gaan veranderen? Ik denk niet dat het moeilijk wordt. Ik heb van net, vanmiddag tegen de personeelsleden gezegd toen we uh, de zaak bekend hebben gemaakt met uh, de drie commissarissen. Dat uh, uh, we moeten gewoon bij Heerenveen het credo hanteren. We gaan weer normaal doen. En uh, iedereen die een klein beetje gewend is in organisatie te werken die weet dat dat niet moeilijk is. Oké. Okay. Komt er uh, nu ook weer ruimte voor Corrie Veen als uh, Riemer van der Velde? U wel bekend? Uh, of de Haan?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 Uh, ik kan u echt verzekeren dat ik uh, bij de mannen op zeer korte termijn uh, spreek. En ze uh, ja, gebruik maak van datgene wat ze goed in zijn. Is dan hiermee de rust weer weergekeerd, meneer heren Nee, rust komt je niet per kilo. Ik heb ook veel dat eerder de mensen gezegd in de organisatie. Het is niet een toverstokje wat je een paar keer kunt gebruiken. En alles is weer, weer goed. Maar ik denk wel als er een uh, situatie is dat uh, uh, ja, je als, als uh, waarnemend uh, algemeen directeur de mensen weer voor vol aan ziet, dat je er op een volwassen manier weer omgaat. Het zijn allemaal verstandige mensen. De club heeft jarenlang prima dingen gedaan. En datgene wat ze jaren gedaan hebben, dat kun je niet in een anderhalf jaar tijd kwijtraken. Nou, dat klinkt allemaal heel positief. Wij gaan het in de gaten houden. Gaston Sporen, succes en bedankt. Oké. Okay. We gaan even kijken hoe het op de weg is, Wijnand Zwaan, de A4. Ja, bij uh, Knopend Ketelplein was dat vanuit Hoogvliet gezien. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is daar vrij. De file is ook zo goed als weg. Op de A27 nog niet, want daar is een ongeluk gebeurd. Van Utrecht naar Breda bij Lexmond staat 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Dankjewel. Gaan wij naar de collega's van RTL, want er is gedoe over een van hun programma's. Tussen de foto's door moeten de nieuwe natuurlijk wel kennis maken... met de oude gebruik op de strip met z'n allen zo snel mogelijk een emmertje sterke drank leegslobberen. Ja, dat was een stukje van het televisieprogramma O.O. Gerso van RTL 7. De alcoholbranche die ziet dat programma zo snel mogelijk... het liefst van het beeldscherm verdwijnen. Peter de Wolf, namens die alcoholbranche. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb hier een persbericht van u liggen. RTL, stop met onzinnige zuipprogramma's. Waarom moet dat volgens u? Ja, het fragment van net maakt ook wel duidelijk dat dat de manier is... Uh, voor het neerzetten van, uh, van uitdrinken, nou ja, eigenlijk het zuipen van alcohol... waar wij als branche ook niet blij mee zijn. Hè, dus dit, dit, het probleem is dat heel veel jongeren dit ook zien... en daar misschien wat minder kritisch naar kijken... ...dan volwassenen of, of mensen die daar, die daar wel anders naar kijken uh, en het misschien gaan kopiëren. Dus uh, wij vinden het gewoon uh, lastig dat wij samen met de overheid, met andere maatschappelijke organisaties... ...heel erg druk zijn om het alcoholmisbruik te beperken. Uh, en het, dat, dat, dat bereikt je ook door dit soort dingen niet te laten zien. En terwijl tegelijkertijd op televisie dit soort beelden te zien zijn. Daar ja. hebben we moeite mee. Het gaat niet alleen om RTL of dit specifieke programma. Het gaat in feite over alle zenders. en uh, Die oproep is wat dat betreft ook veel breder gericht. Oké. Okay. Toch hebben wij aan de telefoon ook Matthias Scholten, directeur Content van RTL Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Programma's met alcoholmisbruik moeten van de buis. U hoort het. Realistische gedachten voor u? Uh, nou ja, kijk, het, het, het, laat ik beginnen met het feit dat wij O.O. Gerso niet opnieuw gaan maken. En niet opnieuw gaan uitzenden, wat het persbericht uh, pretendeerde. Uh, waar het om gaat is dat wij een programma gaan maken waar nu op gereageerd was, wat het Wilde Oosten heet. Het Wilde Oosten. Het ja. lijkt er een beetje op. Het is ook nou, een programma met jongeren. Op... Ja, er zijn zoveel programma's met jongeren natuurlijk. Waar het om gaat is we gaan een subcultuur volgen, eh, jong volwassenen eh, in de achterhoek, waarin wij willen zien hoe leven zij met elkaar, hoe, nou vieren, is... zij, hoe vieren zij vakantie, nou is hoe, drankgebruik... hoe zijn hun vriendschappen, hoe onder... zijn hun relaties, etcetera, etcetera. Ja, daar hoort en... drankgebruik natuurlijk ook bij. Zoals bij iedere subcultuur inderdaad. En we zijn niet Roomser dan de paus, dus dat laten we ook zien, ja. Wat vindt u ervan, van die oproep, om dat uh, toch maar niet te doen... omdat jongeren ja, daar uh, een voorbeeld aan kunnen nemen... en misschien zelf ook wel veel gaan zuipen? Ja, ik heb uh, meneer De Wolf vanmiddag uh, even gebeld... omdat ik nogal verbaasd was over uh, de uitspraken die daar kwamen... En zeker over het persbericht. Omdat ik het programma zelf nog helemaal niet gezien heb. Het is nog niet klaar. We zijn net uh, klaar met draaien... Het is nog niet gemonteerd, dus ik heb meneer De Wolf ook uitgenodigd... om naar de eerste aflevering te kijken en om dan een mening te vormen. Dus uh, dat gaan we ook samen doen. Nou is zijn oproep aan u, die denk ik niet veranderd? is... Um, let nou op hoe je uh, drinkende jongeren erin monteert. Doe dat een beetje minder. Wat vindt u daar dan van? Um, nou, dat ben ik het absoluut met hem eens. Maar ik vind namelijk dat hij nu pretendeert dat wij ze op zo'n op zo manier ook in die programma's neerzetten. Er is een programma en dat is Zonzuipers ziekenhuis. En daar zie je die lallende en die dronken mensen op de stranden en uh, op de boulevards van de, van de vakantiebestemmingen. Nou, we hoorden het juist... net ook in het fragment. Hè? En juist dat programma. En juist dat programma, daarin wordt het nou juist vanuit de andere kant belicht, want de artsen, de doktoren die daar zijn, die laten heel erg zien wat het naar de keerzijde van te veel alcohol gebruiken. Dus we laten absoluut beide kanten zien. Het fragment wat je hoort is heel makkelijk, hè? Als, je, als je acht of tien afleveringen neemt van een, een, een bepaalde serie en je haalt dit eruit, ja, dan gebeurt er zoiets. Uh, het resultaat wil niet zeggen dat als, als jongeren op vakantie zijn en die drinken, dat ze dan per definitie ook allemaal, altijd, lallend, kotsend en brallend uh, over de boulevard heen lopen. Meneer De Wolf, u hoort dat u overdrijft het allemaal een beetje volgens RTL. Ja, dat, ik weet niet of, of, of dat nou net werd, uh, werd gezegd. Uh, de heer Scholder, die vraagt om, om nuance. Ik ben ook blij met de uitnodiging die ik van hem heb gekregen om samen, na de montage, maar voor de uitzending, om samen naar het programma te kijken. Dat lijkt me gewoon helemaal prima. Maar wat ik al eerder zei, ons overhulp is gewoon breder. En het nieuwe programma, dat heet inderdaad niet de het heet het Wilde Oosten. Um, um, ja, ik, ik kan er niet vooraf zeggen van, uh, of het nu helemaal zoals Oogerso is, maar we kunnen ook niet zeggen dat het niet zo is. Hè? Want we weten ook, zelfs RTL niet, hoe het eruit gaat zien. Wat dat betreft is het ook goed om dan vooraf een waarschuwing te geven dat dit een, een thematiek is waar binnen de politiek, maar ook, ook binnen de hele maatschappij, je hebt er over wat gediscussieerd, ook tussen ouders en jongeren zelf. Uh, en, en het is duidelijk, en, en nou, dat hoor ik ook de school volgens Dat vind dat, ik dat ook, die, ook. Dat je te lang hebben om dat te het is, ik vind, ik vind het te makkelijk om te zeggen: je weet niet of het niet zo is. Hè? Dat is hetzelfde als je zegt: ik ben een beetje zwanger. Dat is, ja, uh, dat, dat, dat dat is eerlijk gezegd dat is dat is een niet. andere vergelijking. We hebben natuurlijk in het verleden uh, ook, ook allerlei spin-offs gezien... van oh, Gerso, zoals Jokertjes uh, Bruiloft... waar in feite hetzelfde natuurlijk heel erg, erg gebeurt. Dus wat dat betreft zijn we gewoon kritisch. En het, nogmaals, het gaat niet alleen om RTL. Eh, maar wij worden ook hierop aangesproken... als het gaat om met hoe portretter je alcohol in de maatschappij. Wij krijgen daar vragen over. Dus in die zin denk ik dat het gewoon redelijk is om daar een oproep over te doen. Zeg meneer en De Wolf, en u gaat verder dan alleen die oproep... want u dreigt zelfs te stoppen met televisiereclames... rondom dit soort programma's, toch? Ja, nou als, ja, dat, dat als alcoholbranche. Is, dat, ja, dat is, dat is niet wat wij als organisatie hebben bedacht... maar wat vanuit uh, onze achterban zelf is gekomen. Ja, maakt dat, dat indruk, meneer Scholten? Nou, wat, ik, wat indruk maakt is dat het nu gaat over een programma waarvan eh, niemand nog heeft gezien wat is het nou uiteindelijk geworden. Maar het altijd daadwerkelijk in een bepaalde hoek wordt gezet. En dat vind ik storend. En dat is ook de reden waarom ik zeg, jongens, prima als je kritiek hebt, maar laten we alsjeblieft de eerste aflevering kijken. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Dus, en nu ben ik, zit ik in de verdediging en moet ik allerlei media te woord staan. Het, het, het, terwijl het uitgangspunt van dit programma is, we volgen een subcultuur. En we volgen de jonge mensen eh, die in de Achterhoek wonen, leven. Werken. En, en ja, ik zit nu te praten over alcoholmisbruik in een programma waar ik nog niet ken. Oké, okay, we gaan dat programma afwachten en we gaan kijken waar deze discussie eindigt. Heren, allebei bedankt. Hartelijk dank. Bye. Bye. Bye. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Joris De afschuw na de ramp met een kledingfabriek in Bangladesh leidt niet tot veel afspraken met winkelketens. NRC Handelsblad deed een onderzoek omdat het deze week 100 dagen geleden is dat ruim 1100 arbeiders omkwamen. Daarna beloofden de kledingbedrijven beterschap. Maar volgens NRC hebben maar acht van de ruim 100 kledingbedrijven in Nederland afspraken gemaakt over betere werkomstandigheden in Bangladesh. We dachten dat wij het hier vorige week warm hadden, maar in de Chinese stad Shanghai is het al bijna een maand lang warmer dan 35 graden. Dat is de warmste periode daar sinds de metingen 140 jaar geleden begonnen. Zeker 10 mensen in de stad zijn omgekomen. Volgens het staatspersbureau is er een gebrek aan water. De prijs voor kraanwater is daardoor omhoog geschoten met 23 procent. Ook dieren hebben hard water nodig. De Shanghai Daily ging langs bij een asiel waar honden aan een infuus liggen. De overheid zet ijsblokjes, airconditioners en tuinsproeiers in... voor verkoeling in dierentuinen. De hitte leidt er ook toe dat je vlees kunt bakken op asfalt. Een Chinese verslaggever had er maar 10 minuten voor nodig... om een stuk varkensvlees op de stoep te braden. Volgens de BBC doen veel Chinezen hem na en plaatsen ze foto's van het resultaat op internet. I slab a pork on stone and he cooked it after 10 minutes and this has actually gone viral around the country. You're seeing pieces of pork being cooked around China and people posting the pictures of that online. En dan iets heel anders: Sportvissers in Overijssel. Ze willen het echte viswater terug. Ze vangen de laatste jaren veel minder, want het water is te schoon geworden, zeggen ze tegen RTV Oost. We zeggen altijd helder water, weinig vis. Maar uh, ja, de, de vis is ook niet of nauwelijks nog uh, te bekennen. En ja, goed, we, we komen toch wel om een visje te vangen. Doordat de waterschappen schoon water willen hebben... kunnen waterplanten hard groeien en verdwijnen voedingsmiddelen uit sloten. De sportvissers hebben de waterschappen daarom gevraagd... om sommige sloten en meertjes wat troebeler te houden. Het is zomer, je bent vrij en ja, je moet wat. Dus waarom niet een poging om de langste brommer ter wereld te maken? Ja, dat is het geluid van het gevaarte. Twee oudere mannen uit Mariahout in Brabant... hebben er anderhalve maand aan gewerkt. Voorwaarde voor een wereldrecord. Want daar zijn ze op uit. Is dat de brommer op twee wielen staat en 100 meter kan rijden. Nou, dat is nogal een opgave. Aangezien die brommer 24 meter lang is. Zegt een van de makers tegen Omroep Brabant. Ja, veel denkwerken. En maar proberen, proberen. Om uh, toch maar van de grond te krijgen. Want het is toch 24 meter dat het moet dragen, hè. Ja, dan moet je er nog op rijden. Uh, dan nog uh, president Assad van Syrië. Een uh, nieuwe stap in de propagandaoorlog. Want na Twitter en Facebook gebruikt hij nu ook de populaire foto-app Instagram. Er staan vooral foto's op die de indruk moeten wekken dat Assad een geliefde leider is. Ja, zo zien we bijvoorbeeld hoe hij iemand bezoekt in het ziekenhuis... zich door een menigte laat toejuichen en een plein vol aanhangers toespreekt. Ook zijn vrouw die komt nog voorbij. Zij, zij helpt dan ouderen met eten of feliciteert kinderen. Je ziet nergens dat Syrië is verwikkeld in een bloedige burgeroorlog. Propaganda 2.0. Zometeen na zessen spreken wij met de pensioenfondsen. Zij komen in verzet. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle vaak-regisseurs op TV 5 Monden.